I'm not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 First Lady Michelle Obama heeft dat bekendgemaakt in haar campagne tegen overgewicht. Ze zegt dat over twee jaar het aantal calorieën met een biljoen omlaag moet zijn gebracht. De 16 producenten hebben een kwart van de Amerikaanse voedselmarkt in handen. Het aantal illegale werknemers in Nederland is vorig jaar gestegen. Twee jaar lang was er een daling, maar in 2009 groeide het aantal illegale arbeiders met een kwart tot 2500. Bijna een derde van de illegale kwam uit Bulgarije of Roemenië... Volgens de arbeidsinspectie neemt vooral in de bouw de illegale arbeid sterk toe. Bedrijven zouden vanwege de crisis goedkope krachten willen inhuren. De Amerikaanse president Obama roept een commissie in het leven die de olieramp in de Golf van Mexico moet onderzoeken. De commissie bekijkt de werkwijze van oliemaatschappijen en het toezicht erop van de overheid. Mogelijk bereikt de olievlek door een sterke zeestroom binnenkort ook de kust van Florida. In Hoek van Holland zijn vier door brand verwoest. Er waren geen mensen aanwezig toen het vuur ontstond. Een agent ontdekte de brand toen hij langsreed en hij zag de vlammen uit het dak slaan. In Griekenland is de onderminister van toerisme Gere Koe opgestapt... naar berichten dat haar man een belastingschuld heeft van meer dan 5 miljoen euro. Tegen belastingontduiking zijn onlangs strenge maatregelen genomen. Athene moet onder grote internationale druk bezuinigen... om het begrotingstekort op orde te krijgen... Gere is een voormalige actrice en zat sinds vorig jaar in de regering. In Mexico hebben archeologen mogelijk een van de oudste graftombes van Midden-Amerika gevonden. De tombe is naar schatting 2700 jaar oud. En dat is volgens archeologen duizend jaar ouder dan de graven van de Maya's. In de tombe liggen kettingen, potten en de stoffelijke resten van zeker drie mensen.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 MUZIEK Gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Live. Live.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 Kom maar we. Slap. De limon.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 No, pump it up. You got to pump it up, don't you? Know En, voort. en jij bent erbij. In the signals of when I begin.